Uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf vandaag kan iedereen via een landelijk telefoonnummer... een afspraak maken met de GGD voor een coronatest. Mensen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus... kunnen bellen naar 0800 1202. De test geeft alleen aan of iemand op dat moment het virus heeft... en niet of iemand het al heeft gehad. Voor het afnemen van de testen zijn in het hele land... door de GGD ruim 80 teststraten ingericht.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 You crumble in the light Nothing can stop you now See the colors of the sky you Slowly The ladies man always greet with a kiss on the See you.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 board. yours. I'm trying to get